But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 zijn sinds zes uur gesloten vanwege een aswolk boven Nederland. Vliegveld Eelde ging om acht uur dicht en ze blijven tot zeker twee uur vanmiddag gesloten. Duizenden reizigers zijn de dupe. In eerste instantie zijn ongeveer 500 vluchten geannuleerd. De maatregel werd vannacht rond half vier bekend. Reizigers die toch naar Schiphol zijn gekomen klagen over verwarrende informatie. Sommigen krijgen het advies naar huis te gaan, anderen wordt aangeraden te blijven en te wachten op hervatting van het vliegverkeer. In Nederland zijn alleen de vliegvelden van Eindhoven en Maastricht nog open. Het verkeer naar Rotterdam kan met flinke vertragingen. Door een ongeluk met een vrachtwagen op de verbindingsweg van de A20 naar de A4 op het Ketelplein staan bij Rotterdam kilometerslange files. De ANWB spreekt van een verkeersinfarct. De autoverkoop in Europa is voor het eerst dit jaar afgenomen. Vorige maand daalde het aantal verkochte nieuwe auto's met bijna 7,5% ten opzichte van april vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Europese brancheorganisatie van autofabrikanten. Mogelijk is de daling het gevolg van het stopzetten van de sloopregeling in veel landen. En daarmee kregen eigenaren van oude auto's een premie als ze een nieuwe auto kochten. Gemeten over de eerste vier maanden van het jaar steeg het aantal verkochte auto's nog wel, met 4,8 procent. In Thailand is een van de leiders van de anti-regeringsbetogers overleden aan de schotwond die die vorige week opliep. Dat meldden Thaise media. De oud-generaal van het Thaise leger werd gezien als een belangrijke stratege van de roodhemden. en werd donderdag in zijn hoofd geschoten toen hij werd geïnterviewd in het kamp van de demonstranten. En die eisen al maanden het aftreden van de Thaise premier Abizid. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt sinds gisteren mensen af om naar Bangkok te gaan. De Nederlandse ambassade in Bangkok blijft tot na de orde gesloten. Het weer, wisselend bewolkt en buien mogelijk met onweer. In het westen vanmiddag droog en zonnig. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Jonaal.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 CFM in 2010, al 20 jaar live. CFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Van Zandvoort op zaterdag openen we met deze van Co-West. Een lekkere plaat om een tweede uur mee te beginnen, dacht ik zo. We horen, we close our eyes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 Nou, Zo dadelijk om half vier dan hebben we Joop van Es in de uitzending. Vandaag wordt er wel gevoetbald. Niet door Zandvoort 1, maar wel door Zandvoort 2. En hoe die wedstrijd verlopen is, horen we zo dadelijk om half vier van Joop van Es. Verder, de nacompetitie gaat er aankomen voor Zandvoort 1. Aanstaande woensdag de eerste wedstrijd in de nakompetitie. Voorbeschouwing, ook die wordt geleverd vanmiddag door Joop van Es.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 Dus, hier al van Lily Allen en Not Fair. Nou, we zeiden dat al een aantal keren in dit programma vandaag. Opendag bij de KNRM hier in Zandvoort. En wie weet misschien dat Jaap Koper wel op de Anne Paulussen meedobbert. Jaap Koper, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Rob. Nou, je hoort het al, hij gaat toch weer even een beetje aanzetten. Als, als het goed is, ben ik dan nog wel met een beetje te horen. Anders, ik moet het goed vasthouden, even, jongens, want anders dan, uh, gaat het fout uh, <laughs> ga over twee tellen. Dan gaat jou koper, hoor. Hoppa. eens in je handjes. <laughs> ja, hou je vast, Jaap. En we staan dus scheef. <laughs> uh, Geweldig. Maar uh, ik sta op het droogste punt in ieder geval. Hij staat dus echt ah, gewoon helemaal compleet ah, kijk, scheef. <laughs>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 hij heeft mij ook inderdaad gematst... In, uh...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 die op de vroegkant uh, staan, toch vroeg even een beetje nat maken. Nou, dat is hem wel gelukt. Dus, uh... Daar ging Jaap ze net te pakken. Daar stond ik dus vorig jaar. Hè? <laughs> hey, maar... ik, ik, ik heb een wijze plek. Ik heb uh, achter uh, Harry uh, de, de, de, de positie genomen. Dus, dus, dus ik uh, ben nog redelijk droog eruit gekomen samen met uh, Patrick. Dus uh, wij uh, kunnen het verhaal tenminste nog op een uh, goede manier na vertellen. Dus, uh... uh, Jaap maar, nou is de vraag. Hè. Ze zoeken donateurs en zoeken waarschijnlijk ook nog uh, mensen die uh, mee willen doen bij de KNRM. Is het wat voor jou? Om zo, zo op zo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 Oké, okay, nou... Want uh, we hebben ja, ingeslaat een klein beetje naar binnen. Dus, ja, Jaap, je hebt helemaal gelijk. Dank je wel, hè. Ja, oké. Okay. Bedankt, okay. Jaap. Oh, dat was uh, Jaap Koper vanaf de Anne Paulussen. Hij heeft meegedobberd. Ja, niet te geloven. Nou, dobberen. Dobberen. Dobberen. Dat... Achter, het, achter het Ja, nee, nee, dat, dat gaat niet lukken. Niet. <laughs> In ieder geval heeft het redelijk droog gehouden, gehouden onze Jaap Koper. Nou, daarvoor de complimenten, hoor. Dat heb je goed gedaan, Jaap. Wij gaan weer op muziek draaien bij Zolvent op Zaterdag. Hier is Earth, Wind Fire. Die muziek Heerlijk. van Earth, Winter Fire op zaterdagmiddag bij CFM op de radio Waar wil je het anders horen dan bij CFM 24 uur per dag, 7 dagen per week En niet alleen op de radio, Nee, nou je ook gewoon op televisie of op internet ja. Waar je maar wilt CFM Zalvoort is altijd bij je Earth, Winter, Fire Fantasy, dat was de plaats die we voor je draaiden En de voorraad we Jaap Koper, Anne Paulussen, Light. dat is de retteboot van de KNRM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 The hood's been good to me ever since I was a lowercase G. But now I'm a big G. The girls say like I got the money. wel eens ergens en dan hoor je bepaalde platen langs komen. Dan denk je, nou leuk om te draaien. Ja, maar de... En dan gaat zo'n plaat over vrijdagavond. En wanneer had je hem ook alweer gehoord? Oh ja, op vrijdagavond. Ja, maar ja, we draaien we gewoon op de zaterdagmiddag. Dus zingen van Montel Jordan en this is how We do it. Ja, we gaan naar Joop. Want Joop gaat ons vertellen wat er allemaal staat te gebeuren in de na-competitie met SV Zandvoort. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag heren en luisteraars uiteraard. Ja, diverse dingen. Ten eerste is de na-competitie van... Uh...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 De hoofdklasse van de amateur, de reservehoofdklasse van het amateurvoetbal. En Sandvoort die heeft vanwege het winnen van de eerste periode ook terecht verworven. En die speelde vandaag tegen elkaar. En ja, Sandvoort is als vierde geëindigd. De Rode 46 als tweede. Maar Sandvoort won toch thuis met, vrij overtuigend met 3-0.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 Ja, dat lijkt mij wel. Dat dacht ik ook. <laughs> Uiteraard. Als, als, als er een grote kans van in de eerste klas te komen, is het nu natuurlijk. Ja. Dus uh, als ik het goed begin, spelen ze ook een uh, wedstrijd tijdens dat... Uh, en dan mag jij weer even, op want dan krijg je, je, je dat niet uit mijn keel. Ja, hotseknots begon je aan ja. voetbaltoernooi, bedoel je? Tijdens, tijdens <laughs> dat toernooi is er, is, wordt er ook een wedstrijd gespeeld door SV Zandvoort, hè? Ja, ja, ja. Maar die is dan uit. Oh, uit. Die Ach, jammer. Die winnen van uvv VTA 71 dat is niet anders. We hebben het wel eens anders gehad, ja, dat Zandvoort naar...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 je staat hier ook op de dip-site, uh, hij, hij was een vrijbuizen die het Nederlands taal verrijkte met de term Hotspots ja. Heerlijk, hè? Robert ja, ja. jou kan het niet uitspreken, nee, ik... Joop. Hij krijgt het niet uit zijn strook. Ja, ja. Ik zal de, de nabespreking <laughs> nog even proberen.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 Daarna is het echt feest met, met, met, met, nu komt er een Amsterdamse band, uh, daarvoor speelt uh, DJ Wim wel wel, jullie kennen hem wel, die uh, speelt nog het een en ander aan muziek en dat is, dat is grandioos, maar ja, dat houdt wel in dat de komende zondag, dus uh, de zondag, uh, de tweede dag van het toernooi, maar niet om tien uur kan beginnen, dat kan je wel vergeten. Nee, dat gaat niet lukken, dat is ja, dat die bestrijgen hebben vooral afgelast. Jan, nee, hey, uh, je had het over 22 teams, waar komen die allemaal vandaan dan? Nou, dat zal ik je even vertellen. Dat is, uh, er zijn 1, 2, 3, 4 uh, ploegen uit Zandvoort. Lamstraal, FCUK, Zandvoort Zondag en Jong Zandvoort. Dan uh, Zwarte Meersen Boys, Alphonse Boys. De Zwarte Schapen, die komen ergens uit, uit, uh, uit uh, Friesland vandaan. Levert de Zwaluwe. Op de Jonius, een team uit Engeland wat al een jaar of vier meedoet. Dus de vierde keer bij mij weten. Gewoon uit buiten ja, Nederland uh, populair, dat hotsknas begonia. Ja. Duimel, ja, dat komt ergens uit de zuidenboksel natuurlijk ook. Uh, ...Dordrecht... Uh, rechtstreek, dan komt dat Dordrecht... Kralingse 4, logisch... Uh, ...nog een keer Karlingse 4 1 en 2... ...Buitenveldert, Eersteling en Spero. Dat, uh, ...dat zijn ook al... ...er zitten teams bij, die doen al vanaf het uh, begin af aan mee... Of, ...of al heel lang, want dit is natuurlijk de achttiende keer... ...maar er zitten, er zitten teams bij, die doen zomaar 11, 12 keer mee... Uh, ...die komen dan vaak al op donderdag... ...die gaan dan uh, op de trein van Zandvoort... ...zetten ze tenten op... Uh, ...en dan gaan er vrijdag in, waar in een uh, openingswedstrijd is... Dit, is jaar, uh, ...dit jaar tussen twee Zandvoortse teams... ...die door twee oudleden geselecteerd zijn. En dat is de openingswedstrijd op de vrijdagavond. En het, het is één feest. Dus echt één feest. Je zult er echt een keertje naartoe moeten om dat te kunnen aanschouwen... ...om dat te kunnen geloven wat een feest het is. Hey, jij bent er uh, zaterdag bij aanwezig Joop. Dat ligt helemaal aan mijn agenda. Oh nee, want anders wil ik je graag even In uitzending hebben natuurlijk... Normaal gesproken ben ik inderdaad. Dat is helemaal geen probleem. Ik maak dan natuurlijk foto's. Maar komende zaterdag heb ik dan nog het tanden te doen. Even in de agenda kijken. Ja, daar ben ik druk mee bezig. Ja, daar heb ik heel wat te doen zelfs. Volgens mij ga je naar SV Zandvoort uit. Nee. Oh. Nee. Oké. Sterker nog. Ik, uh, ik moet draaien in Lauwer en Hardy met 60 en 70 jaren muziek. Oh, oké. Okay. Ja, back to the 60s. Wat ben jij niet? Het feest in Lauwer en Hardy. Gewoon uh, voetbalverslaggever, sportverslaggever, uh, radiomaker en oh, de DJ. Scho je wil het niet weten. Jongen we jongen, jonge, fotograaf. Ja, ook nog. Hey Joop, dank je wel. En uh, ja, we, we proberen gewoon uh, toch nog, als je toch nog even tijd hebt zaterdagmiddag, uh, uh, je uh, te bellen. Ik en ga in in even kijken, want mijn harde begint pas om een uur op negen. Ja, dat bedoel ik. Tijd zat. Ik denk dat ik er wel bij zal zijn, want mijn hart gaat wel open of dicht als ik niet dit kan volgen. Ik het jaren volg ik het natuurlijk al, dat weten jullie. En al heel lang voor de radio ook. En ik moet daar gewoon bij zijn, klaar. Nou, vind ik ook. De <laughs> Jop, we spreken elkaar weer. Dankjewel voor het uitgebreide Jop. verslag van vandaag. Bedankt. Graag gedaan, heren. En tot, tot een de andere, andere keer. keer. Fijn weekend. Hoi.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 het is altijd lente in de ogen van de tandartassistenten Voor de patiënten van de assistenten is er altijd lente Ik vlos niet meer en raak geen tandenstoker aan Ook mijn tandenborstel laat ik rustig in mijn beker staan Ik eet alleen maar suikerzoet